in troebel water. Deel zes. van de zon te genieten? Ja, het is hier zalig. Mag ik in die andere luis toe gaan zitten? Maar natuurlijk. Dankie. Wat leest u daar? Oh, Tolstooi. Uh, Tolstooi? Oh, dat moet een prettige afleiding zijn. Ik kan de laatste tijd wel wat afleiding gebruiken. <laughs> en mevrouw Havres, ik wou graag over één ding zekerheid hebben, als het kan. U huh? hebt natuurlijk... Sorry, koffie? Uh, ja, graag, dank u hebt natuurlijk allerlei dingen meegebracht uit Rhodesia, hè? Mm -hmm. Was daar toevallig ook een koekrie bij? Een uh, inboerlingemes? Of een uh, ander Afrikaans wapen? Nee, dat soort dingen zijn in Rhodesia antieke curiositeiten. Uh, waarom vraagt u dat? Uh, ik probeer er alleen achter te komen met welk wapen... die verschrikkelijke snijwonde op Collinsons hals is veroorzaakt. Denkt u werkelijk dat ik hem vermoord heb? Ik denk dat u hem misschien vermoord hebt. Ja. U had de gelegenheid ertoe. Omdat u hier die maandag onmiddellijk na de lunch bent weggegaan. En u had bovendien een motief. De redenen daarvoor hebt u me vanmorgen verteld. En waarmee dan? U zei iets over een scherp voorwerp. Een scherp wapen. Die wonde kan met om het even welk snijdend voorwerp zijn veroorzaakt. Dat was het maar met een broodmes. Ik heb u verteld hoe Jim Collinson mij heeft bedreigd. Hmm? Maar ik heb hem niet vermoord, meneer Daly. Doe toch niet zo gek. Ha. Ik zou nog geen vlieg kwaad kunnen doen. laat staan een mens. Hoe laat hebt u bij Sheila Henderson in Glasgow gegeten? Uh, uh, om zes uur. En u bent hierna één weggegaan? Ja. Hebt u vijf uur nodig gehad om in Glasgow te komen? Wou u beweren dat ik het in drie uur had kunnen doen? U zou het in 3,5 uur hebben kunnen doen. Wou u daarmee insinueren dat Hebt u er enig ik... idee van wat de werkelijke reden was... waarom Callensen het landgoed wilde kopen? De werkelijke reden? Ja. Nou, ik neem aan... dat hij hier later wilde gaan wonen. Hij was hier per slot van rekening geboren. Heeft u wel eens gehoord van een goudader... die hier in de grond zou zitten? Een wat? Een goudader. U weet wel, goud. In de grond. Waar? Daarom wilde hij het land goed met alle geweld hebben. En daarom heeft iemand hem vermoord. Maar dat... maar dat is krankzinnig. Waar zit dat gauw dan? Hij wist het. Is er nog iemand anders die het weet? Ja, ik. U. Die goudader is niet ver van die rotspleet waarin hij terecht kwam. Ik ga daar aan het eind van de middag naartoe... om er het laatste, maar belangrijkste bewijs te vinden. En als ik terugkom, zal ik samen met de politie kunnen vaststellen... wie Collinson heeft vermoord. Bent u daar wel zeker van? Absoluut zeker. Mevrouw Humphries, ik zou u nog één ding willen vragen. Uh, Collinson was in Rhodesië als ingenieur. Hè? Mm -hmm. Weet u toevallig ook wat voor soort werk hij dat heeft? Jazeker. In de tijd dat ik hem leerde kennen, was hij technisch adviseur uh, van een grote kopermijn ten noorden van Salisbury. Hij zat dus in de mijnbouw. Ja, in de mijnbouw. Dag mevrouw De mag ik even binnenkomen? Ja, komt u binnen, meneer Daly. Mijn man is bij de rivier bezig. Ja, dat weet ik, ik heb hem gezien. Ja, u zitten, alsjeblieft. Dank u. Hoe voelt u zich? <lacht> Hoe denkt u dat ik me voel? Ja, ik begrijp het. U hebt een reuze klap gehad. Oh, het, was, het was afschuwelijk, terriebel. Uh, weet uw man het al? Ik bedoel, uh, van u en Matthews? Nee, hij weet er niets van. U gaat het hem toch niet vertellen? Ik heb u beloofd dat ik mijn mond zal houden. Dit gaat mij niet aan, mevrouw De Vriesjes. En toch ben ik er nog steeds van overtuigd dat u mij kunt helpen. Zegt u me maar hoe? Kijk, ik weet dat het pijnlijk voor u moet zijn... maar ik moet weer over John Matthews praten. Alsjeblieft, nee! We mogen niet langer wachten, mevrouw Devizes. Er zijn dingen die ik nu moet weten. Wat voor dingen? U hebt Matthews een paar weken gekend, hè? Ja. Heb je hem nooit over een oude man, een zekere Barney Watson, horen praten? Nee, ik kan het me niet herinneren. Barney Watson? Mm -hmm. Nee. De eerste keer dat ik John Matthews ontmoette... ...gaf ik hem een lift toen ik naar Fedderfoot reed. Dat was de dag dat Collins werd vermoord. Hebt u hem in de loop van die dag nog ontmoet? Maandag? Ja. Verleden maandag. Mm -hmm. Ja, ik weet het alweer. We hadden voor na de lunch ergens afgesproken... We hebben nog wat rondgereden in zijn auto. Oh, hoe laat was dat? Hoe laat? Eh? Mm -hmm. Na ene. Na ene. Mijn man was bezig met wassenvallen in de heuvels. En ik had met John afgesproken. Waar bent u toen heen gegaan? In zijn auto bedoel ik? Naar Erkstamkastel. Een mijl of twintig hier vandaan. Juist. En wanneer bent u teruggekomen? Om, um... laat eens kijken. Hij moest tegen drie uur... Terug op zijn weg zijn. Mm -hmm. Het begon ook zo hard te regenen, ja. Uur. Hmm. Heeft hij u tot bij uw huis gebracht? Nee. Hij heeft me tot onderaan de weg gebracht. En vandaag ben ik naar huis gelopen. Ik was weer thuis voor mijn man terugkwam. U hebt dus niet gezien dat John Matthews weer naar zijn werk ging? Nee. Luister, mevrouw De Toen ik hem s'avonds in de bergen oppikte, was het over zeven. Hij was gaan vissen, zei hij. En hij was er ook helemaal op gekleed. Hoewel het er eigenlijk geen weer voor was. Had hij tegen u gezegd dat hij van plan was te gaan vissen? Nee. Hij zei dat hij terug moest naar zijn werk. Oh. Waarom vraagt u dat allemaal, meneer Daly? Omdat Collinson diezelfde dag, die maandag, tussen vier en zes uur is vermoord. Maar Hij is van die rots gevallen. Hij is van die rots geduwd, mevrouw de Maar U wilt toch niet beweren dat, dat? Mevrouw de Vries, John... mevrouw de nog één vraag: was John Matthews bevriend met Myers en Dawson? Een van die twee is hem een paar keer thuis komen opzoeken en hij is ook wel eens een keer naar die man toegegaan. Hmm. Hij is geen op de een of andere manier zaken met hem te doen. Wat voor zaken? Ja, dat heeft hij mij niet verteld. Maar op een keer kwam een van die twee mannen bij hem en ik ben toen zo lang in de andere kamer gegaan. En daar hoorde ik hun stemmen. Die man stond tegen John te schrijven. Oh, wat bijvoorbeeld? Hij riep iets van: als jij je mond maar houdt, meer kon ik niet verstaan. Zo. Denkt u dat het die twee zijn geweest die. Ik moet nu weg, mevrouw De Vijzes. Bedankt voor de inlichtingen. Oh, er was geklopt. Dat is toch niet zo vreemd, hè? Ja, dat, dat wordt hier nooit gedaan. Ik heb geen idee wie dat kan zijn. Als u even open doet, komt u er beslist achter. U weet nog wat u me hebt beloofd? Wees gerust, ik weet het nog. Dag, mevrouw Divizes. Ah, Danny, ga je weg? Dat wil zeggen... Wilt u misschien liever dat ik blijf, mevrouw De Nee, nee, dat, dat hoeft niet. Is uw man thuis, mevrouw De Devizes? Die is bij de rivier. Hij zal zo wel thuis komen. Wilt u wachten, meneer Dawson? Graag, als dat mag. Ik wil hem vragen waarom ik maar niets vang. Misschien dat hij me zou willen vertellen wat ik fout doe. Dat kan ik je wel vertellen. Dat denk ik niet, Deli. Dat is echt iets voor iemand die er verstand van heeft. Komt u niet even binnen? Mm, graag. Ik heb er wel eens kanjers uitgehaald. Ik denk niet dat je in deze buurt veel succes zult hebben. Afwachten maar, Dawson. Ja, Deli. Gewoon maar afwachten. Tot ziens, mevrouw de Vries. Dag, meneer Deli. Dag. Wat doe jij hier? Ik kom net van het huis van de kolonel. Ja, hij stond zo gezellig te babbelen, dus ik denk... Uh, laat ik erin gaan zitten en wachten... tot hij zich uit de klauwen van mevrouw Divaises heeft losgemaakt. Oh, zo lang heb ik niet buiten gestaan. Je zit hier langer. Oh. Een minuut of vijf. Hooguit. Nou, dan heb je... Wat is er? Heb je ergens aangezet? aangezeten? Aangezeten? <laughs> zeg eens, jij ja, denkt toch niet dat ik zou... Stel. De versnelling? Heb, heb jij dat gedaan? Gedaan? Wat gedaan? Hij staat in zijn versnelling. Ja, en? Het is een steile helling. Dan moet je je wagen in versnelling laten staan. Net zo goed als dat je hem op de handrem moet zetten. Ja, maar ik heb hem niet in zijn versnelling gezet toen ik uitstapte. Weet je dat zeker? Pertinent. Soms doe je het toch wel. In de heuvels. Dat weet ik wel, maar ik weet zeker dat ik het nu niet gedaan heb. Ja, nou, dan niet? Wat geeft het? Kom, laten we opschieten. Wacht even. Wat is er dan toch? Wacht even. Ik kijk onder de wagen... Is er iets niet in orde? Verdomme. Stap uit. We gaan lopen. Lopen? Waarheen? Terug naar het huis van de kolonel. op. Ik zal van daar de garage wel opbellen. Kom. Maar waarom? Verdomme. Er is aan de remstang en de remleiding geknoeid. Geknoeid? Bedoel je, moet verniet? Doorgaan. Doorgaan. Niet blijven staan. Doorgaan. Iemand heeft ze doorgesneden om ons naar de andere wereld te helpen. Stop eens. Kijk eens goed naar die helling. Die loopt door tot aan de voet van de berg. Als ik de wagen in zijn vrij had gezet en was gaan rijden... dan zou ik niet meer hebben kunnen remmen. Maar dan waren we op een gegeven ogenblik vast en zeker uit de bocht gevlogen. Ja, aan 100 kilometer per uur. Ken, weet je het zeker? Heel zeker. Verdomme, gewoon doorgeknipt. Heb jij iemand aan de wagen zien knoeien? Maar nee, ik... Ik zag hem staan en ik ben erin gaan zitten om op jou te wachten. En uh, heb je dozen gezien? Maar natuurlijk, hij stond toch met jou te praten. Ja, ja, dat weet ik. Toen ik bij mevrouw de Divaises wegging, stond hij voor de deur. Maar waar is hij daarvoor geweest? Ken, denk je dat hij het gedaan heeft? Ja, hij kwam volgens mij gewoon aanlopen, maar... Denk je ja, dat hij... maar hij heeft beloofd met leven zuur te maken. Maar wat moest hij bij de Ja. Hij zei dat hij iets wilde weten over het vissen. Ja, dat kan natuurlijk. <laughs> ik geloof er geen woord van. Ik denk dat hij mijn auto heeft zien staan en toen aan het combineren en deduceren is gegaan. Hij wist dat ik bij mevrouw Davies op bezoek was. Ja. En hij weet ook dat ze een verhouding heeft gehad met Matthews. Oh ja? ja? Ja, het is heel goed mogelijk dat hij nu bezig is uit te vissen wat ze mij over Matthews heeft verteld. Maar Ken, wat is er eigenlijk allemaal gebeurd sinds je vanmorgen bent weggegaan? <laughs> Niet veel bijzonders Ik heb de kolonel gesproken ja? En uh, Ethel Rose oh. En mevrouw Humphries En ik ben heel openhartig geweest Tegen allemaal Ik heb ze verteld van de mogelijkheid Dat hier goud in de grond zit Zo zo Ja. ja. En ik heb ze verteld waar ik vanavond ben Ik heb ze ook allemaal de indruk gegeven Dat ik, dat ik regelrecht naar de plaats zou gaan Waar het goud te vinden is hè? Om daar de laatste bewijzen Voor de moord op Collinson te zoeken Zeg eens eh. Een, uh, Dolson en Myers? <laughs> nee, die hoef je niet te vertellen. Die hebben zich tot taak gesteld om alles te weten te komen... over wat ik aan het uitvoeren ben. En wat ben je aan het uitvoeren, Ken? Wordt het een val? <laughs> een mooie val, ja. En je gebruikt jezelf als lok Ja, schatje. Hm? <laughs> maar wat wil je daarmee bewijzen? Dat weet ik nog niet. Maar we kunnen niet rustig afwachten... hoe de dingen zich verder zullen ontwikkelen. Nee. We moeten die ontwikkeling... Een handje helpen. En dit is een van de manieren om dat te doen. Door ze te overbluffen? Ja, ja. Door iedereen de indruk te geven dat ik meer weet... dan wat ik eigenlijk weet. Aha. Er is vast wel een die vanavond een verkeerde zet doet. Let op mijn woorden. Maar misschien zullen ze wel proberen die ook uit de weg te ruimen. Dat is mogelijk, ja. Tja, ik, uh, ik heb gedaan wat je me hebt gevraagd. Mm -hmm. Ik ben na drieën bij Annie Watson gegaan. En uh, heb je haar verteld dat die kaart van haar vader bedoeld was... om de vindplaatsen van de goudspoor aan te geven? Ja. ja, eerst wilden ze het niet geloven, maar uh, ik heb haar toch kunnen overtuigen. En uh, heb je haar verteld waar ik vanavond zou zijn? Ja. En hoe was haar reactie? Niks. Helemaal niks. <laughs> dat is een goed Harry, ik heb Dick Clement in de hal zien zitten. Hm? Hij zit te wachten tot hij zijn artikel kan gaan schrijven. Eh, van wie is die revolver? Van mij. Heb je daar een vergunning voor? <laughs> Toevallig wel. <laughs> waarom neem je dat ding vanavond mee? Eh, voor het geval ik iemand mee moet brengen die jij graag zou willen zien, Harry. Het zou kunnen zijn dat hij tegenstribbelt. Daley, ik heb het niet voor revolvers Met of zonder vergunning. Harry, luister nou eens. Weet je waarom Collinson is vermoord? Weet je wat er achter die hele geschiedenis steekt? Iemand heeft hier ergens goud gevonden, natuurlijk... Goud? Ja. Weet je wat dat woord betekent? Ik wel. Er loopt hier iemand rond voor wie dat woord zoveel betekent... dat hij Collinson en Matthews ervoor heeft vermoord. De politieagenten in Groot-Brittannië... klaren het toch vrij aardig zonder Ja, uh, De politieagenten in Groot-Brittannië... steken hun neus niet in, in een goudvondst... in een afgelegen deel van de Schotse hooglanden, hè, Harry? Ja, daar heb je gelijk in, Daly. Die Schotse landgoederen zijn meestal... De hele wapen daar <laughs> Nou kan ik met je praten. Luister eens. Je kunt er alles voor verwedden dat er vanavond iemand door de heuvel sluipt... met een Lee Enfield met een vizier erop. Volkomen reglementair. Tot hij mij in de gaten krijgt. Ik heb de wapens van Roos in de Holes goed bekeken. Oké, okay, oké. Okay. Neem die revolver dan maar mee. Maar doe me één plezier, Daly. Hmm? Denk aan mijn pensioen. Kom, neem een borrel en vergeet dat pensioen nou even. Nee, dank je. Zeg, huh? wil je dat ik met je meega? Nee, nee, nee, doe dat vooral niet. Als ze jou in de buurt zien, houden ze zich gedekt. Heb je er enig idee van wie er zich bloot zal geven? Ja, ik heb er wel zo ongeveer een idee van. Klaar? Nee, doe toe, alsjeblieft. Wat, alsjeblieft? Eruit, kom. Nu we zo ver zijn? Juist omdat we zo ver zijn. Nee. Harry Polk zit op mijn kamer en dik is in de bar. Wees nou zoet, hè? Nee, nee, nee. Hij nee, nee. komt, schiet op. We hebben niet veel tijd meer te verliezen. Nee, hm? voor de laatste keer. Het kan erg gevaarlijk worden. Ja, dat weet ik. Maar doe niet zo krankzinnig. Ach. Je wint er niets mee als je vanavond bij me bent. Nou, kom nu, Ken. Nee, ik ben veel veiliger als ik dit alleen opknap. Ken toe. Probeer me nu niet te overreden. Ik ga mee. Ah. Vooruit dan maar. Ah. Je bent een zand. <tie> <tie> Het is nu precies half zeven. Ja, we kunnen binnen het uur bij die rotspleet zijn. Zijn maiers en doosen nog in het hotel? Wacht even. Nee, ik denk het niet. Ja, je hoeft eigenlijk niet te vragen waar ze zitten, hè? Nee. Pas op, Ken. Wat voor schoenen draag je? Stevige leren met lage hakken ja. tegen alles bestand. Je zult ze nodig hebben. <laughs> Pas op voor die bocht. Hmm. Zeg Ken, zou je me nu eens precies willen vertellen waar we heen gaan? Hm? Kijk, hier is de kopie van de kaart van Barney Watson. Ja. Hou ze even vast, dan ja. zal ik je zeggen waar we heen gaan. Kijk, in de benedenhoek, ook, hè? Ja, waar de rivier wat breder is... Ja. zie je een, een diepe plek aangegeven. Zie je ze? Ja. En zie je daar ook die, die rode strepen? Even wijdig aan de oever? Oh ja, nu zie ik het, ja. ja. Daar heeft Barney Watson nou die paar goudkorrels gevonden. Ach zo. Ja, waarschijnlijk nadat het water een keer erg hoog had gestaan. Zeg eens, Ken, en langs die andere drie oevers, verderop... Mm -hmm. Betekenen die rode strepen daar hetzelfde? Heeft hij daar ook goud gevonden? Ja, ja. Op vier plaatsen in totaal. Ja. Maar uh, welk gedeelte van de rivier is dit eigenlijk? Is uh, ongeveer een halve mijl voorbij de rotsplit. Moment. Oh. Ja. Zeg eens maar, uh, ongeveer een halve mijl, hoe weet je dat? Als je de linkerbovenhoek bekijkt, dan ja. zie je daar een eigenaardig stippellijntje dwars over de rivier getekend. Ja, ja ik zie het. Wat is het? Staat er iets bij? Nou, eens even kijken. Er staat een tekentje of een letter. Ja, het lijkt wel... De letter W. Ja, ja je hebt gelijk. En uh, W betekent? Nee, juist. Ja. Waterval? Goed zo, waterval. <laughs> Luister, nu heeft de hemlock in het stuk dat door het landgoed van Roos stroomt, hè, maar twee watervallen. Ja. Bij die ene ben ik toen euh, door die explosie in het water gestapt. Ja. En die kan het niet zijn. Ach zo. En waarom niet? Omdat die waterval te ver stroomafwaarts is, schatje. Ah, en te dicht bij het huis. Natuurlijk. Ja, Barney Watson zou. De... Ja, pas op. Ja. Pony Watson zou daar nooit hebben durven stropen of goud wassen. Ja, dat is waar. En daarom moet het die andere waterval zijn. Verder stroom opwaarts. Ja, nu zie ik het. He? Zie ik het. Ja. En daar gaan we dus naartoe. Oké. Okay. Hé, hey, pas op Ken, zeg. Ja. De remmen zijn toch weer in orde. Ja, ja, ja. De monteurs van de garage zeiden dat de stang en de remleiding waren doorgeknipt. Precies wat ik had gedacht. Ja. Hé, hey, daar heb je het huis van de kolonel. Gaan we niet naartoe? Nee, nee, nee, we rijden verder door het dal. Oké. Okay. Er is geen mens te zien. Nee. Stop je nog bij het huis van die nee, nee, Nee, nee, nee. Daar kunnen ze me niet meer vertellen dan ik al weet, schatje. Kijk eens, mevrouw die wijze, staat voor de deur. Ja, wijf maar even. Ja. Ze wijft terug. <laughs> Dag. Dag. Goedenavond hm? ja. Klaar? Ja Welke kant gaan we op? We gaan eerst naar de ravijn oh. o, Ik had bergschoenen ah. moeten aantrekken <laughs> Ik heb je gewaarschuwd <laughs> ah, Schiet op stoere jongen Ik geef het heus niet op <laughs> Zou we nou moeten bijkomen Je hebt het zelf gewild Ja. Ah, daar is het Ja, voorzichtig het zit hier niet heerlijk stil op dit uur van de avond. Ik wou dat we hier voor ons genoegen waren. Ja. En wat nu? Ik ga naar boven, die rotsen op. Hey, hoe moeten we dat doen? Wel, eh, eerst de hei over en eh, dan langs de achterkant van de oh, Ken, Dat kost ons een hele tijd. Ja, dat weet ik, dat weet ik. Opschieten. Ja. We zijn er. Goed zo. Laten we nu eerst even gaan zitten. Liggen. Wat, wat was dat? Ze zijn begonnen. Iemand met een geweer. We hoeven geloof ik niet te vragen op wie ze schiet. Blijf liggen. Niet bewegen. Maar van welke kant kwam het? Van boven. Tussen de rotsen. Maar Ken, wat moeten we nu doen? Stil blijven liggen tot hij weer schiet. Misschien beweegt hij zich. Hij geeft ons wel een goede dekking. Ja, ja, maar wel te nat. Ken, misschien is het... Juist, wie het ook is, hij probeert ons hier weg te krijgen. Hè? Pas op. Geen beweging. Maak je maar niet ongerust. Ik kan niet stiller liggen dan ik nu al ja. doe. st. Ik zie iemand. Waar? Liggen. Waar zie je iemand? Tussen de rotsen. Man of vrouw? K kan ik niet zien. Is te ver weg. Ken, ga hem niet achterna. Ja, maar als, als ik dat niet doe, dan, dan houdt hij ons hier de hele nacht onder vuur. He? Ik zal eens zien wat ik met die revolver kan doen. Ken, alsjeblieft. Blijf hier, alsjeblieft, Ken. Hij rent tegen de heuvel op. Blijf daarmee, vis. Ga niet weg. Blijf waar je bent. Nee, de afstand is te groot. Blijf waar je bent. Ik ga er vandoor. Blijf daar, Mivis. Blijf. Het is een man. Het is een man. Ik heb hem gezien. toch liggen, verdomme. We zijn nu bijna boven op de rotsen. <laughs> Zo meteen heeft hij een touw nodig als hij hogerop wil. Hij rent nog steeds. Ja, ja. Hij weet dat hij ons niet heeft geraakt. Luister. Ik kan proberen of ik hem tussen die rotsen in het nauw kan drijven. Hè? Ja. Jij blijft hier. Oké. Okay. Ken? Ken? Ken, waar is hij nu? Verdomme Mavis, wat heb ik je gezegd? Ik blijf hier achter deze rot staan en als ik zeg blijf staan, dan bedoel ik blijf staan. Oké. Okay. Luister, ik ga het laatste stuk alleen. Goed begrepen? Oké. Okay. Start. Meneer Denny! Meneer Denny! Hallo, oh Gordon! Wat is er aan de hand? Wat is er gebeurd? Ik wilde schieten. Ik weet het niet, iemand wilde een zeef van mij maken. Wie? Ik weet niet, de man hij is deze kant opgerend. Ja, veel verder kan hij niet. Er is daar een sterren afgrond. Drie keer zo diep als de afgrond waar Collinson is ingevallen. Oh, laten we nog eens wat hoger opkijken. Ja, goed. Ja. <laughs> Ziet u wat ik bedoel? Ah, het lijkt de Grand Canyon wel, hè? Meer dan 200 meter diep. God, als je naar beneden kijkt, word je al duizelig. Die nou, vent kan dus niet verder dan tot hier. Ja. Misschien is hij wel weer naar beneden gegaan. <laughs> Misschien. Uh, wie was het? Hebt je hem gezien? Nee, nee, nou, nee, ik heb... Uh... Ik heb alleen maar in de verte iemand zien rennen. Kijk eens over de rand van de afgrond. Kijk, in, kijk uit! Zo! Devis! Deviske medes! smerlap! Ik, ik, ik laat me niet zo gemakkelijk in de afgrond duwen als kolen. Zeg. Je gaat rap! Heb je ja, ja, ze revolver! Weg! Maar ik heb dit nog! Wat garepoen! Dat moet er aan denken En nou zal ik jouw smoele stoeltakelen. Wie dat je bent. Daar. Blijf daar mee, Wies. Blijf daar. Ken de Blijf daar mee, Wies. Het is gebeurd met je daily. Ja. Daar ga je. Ah. Ken. Ken. Ken. ken, nee, ken. hij niet kijken mee eens. Is hij... Ja, dood. Als een pier. Kom. Ken je bloed? Ja. Ja, hij heeft me geraakt met die vervloekte harpoen. Dat ik daar niet eerder ben opgekomen. Ik kan me wel voor de kop slaan. Ach ja, mijn Cheers. Goed gewerkt, Deli als je me nu ook nog een nieuwe opzichter kan bezorgen. Kolonel, is dat alles wat u te zeggen hebt? Ik zou niet weten wat ik meer zou moeten zeggen, juffrouw Saksen. Oh, zorg. nee. Ja, ik wel, kolonel. Maar uh, dat zegt u maar met de cheque die u me gaat geven. <laughs> Hoewel, wel een, een korte verklaring van uw kant. Ja. Goed. Deli, mm -hmm. heb je er ooit over nagedacht hoe het moet zijn... om plotseling een hoop geld te erven? Of de hoofdprijs van de voetbaltoto te winnen? Ik? De ene dag ben je nog een gewoon mens... met gewone vrienden en kennissen om je heen. De volgende dag weet je niet meer wie nou eigenlijk je vrienden zijn. Ja. Tja, of je nog wel vrienden hebt. Maar ik moest het weten. Ik moest weten of ik zo'n hoofdprijs had gewonnen... doordat er hier goud was gevonden. Mm -hmm. En ik moest ook weten waar het zat en wie het allemaal wisten. Mm. Zal ik nog even bijschenken? Oh, graag, dank u. Graag. Maar... Uh... Het goud zelf dan? Mm, dat vind ik op mijn leeftijd niet meer zo belangrijk. Oh, nee. <laughs> maar ik begon iedereen en alles wat ze deden te wantrouwen. Ja. Dat Tjers. heb ik duidelijk kunnen zien. Cheers. Ja. Tjers. Mijn zuster wilde dat ik hier zou blijven wonen. En ik vroeg me af of dat was vanwege het goud. Mijn aanstaande vrouw wilde dat ik het land goed zou verkopen. Maar... Jim Collinson had daar op de een of andere manier onder druk. -Kolonel, u wist het dus? Mevrouw, ik ben toch niet gek? Jim. Ja. Ja. En Collinson? Ik was erachter gekomen dat hij mijn ingenieur was in Rhodesië, gespecialiseerd in koper en goud. Hmm. Toen wist ik waarom hij hier zo graag rondzwierf. Ja. Ik begon iedereen te verdenken, en mezelf ook. Och. En dus moest ik te weten zien te komen of er in goud zat, en zo ja. Waar? En, eh, uh, Talbot? Is een schurk. Ik wist dat Ethel en hij onder één hoedje speelden. Ze wilden ik dat. Wilde ik wilde dat je in Hendrik Hills bleef, Reggie. Edel, dan moet je eens kijken. Ik, ik uh... wilde niet dat je hier zou weggaan. Juffrouw Roos, hoe wist u van het goud? Uit oude boeken. Daar op die planken. Oh. Ze zitten vol bewijzen uit het verleden. En toen hebt u die Talbot laten komen? Ja, ik dacht dat hij zou kunnen uitzoeken of er werkelijk goud was. Mm -hmm. Dan zou jij misschien hebben willen blijven, Reggie om alles weer een dabel te maken. Had mevrouw Vijzes nog iets belangrijks? Oh, ze wordt nu door de politie verhoord. Al in maart was er achtergekomen wat haar man in zijn schild voerde. Hij was op een dag die oude Watson tegengekomen... aan de bovenloop van de hemlock. Hij dacht dat Watson aan het stropen was. Maar toen kreeg hij een vermoeden... en dat bracht hem aan het denken. In Dawson en Meyers. Wel, Divizes kende Meyers nog uit Australië... En uh, Meijers heeft wat ervaring met goud. Die vijzer ervoor dat Meijers en zijn vriend Dawson... een introductie kregen om hier te mogen vissen. Door bemiddeling van die oude generaal Graham. Ja. ja, verdraaid handig. De... Ja, maar in werkelijkheid hebben ze al die tijd niets anders gedaan dan naar goud zoeken. Dat ze moeten wat... het hebben gevonden ook. Die Meijers weet er dus wel wat van. Ja, meer dan van schieten. Hij heeft je drie keer gemist. Ja, <laughs> Gelukkig wel. Ze hebben hem in verder voet ingerekend toen hij van door wou gaan. Dawson had hem verklikt. Heeft Devizes Collinson vermoord? Ja. Collinson hernieuwde zijn oude vriendschap met Watson... die hem alles over het goud vertelde. Zo moet het gegaan zijn. Toen kreeg hij Watsons kaart... en hij moet die middag dat hij werd vermoord... iets hebben gevonden. Hij ontmoette Devizes bij de ravijn... en liet hem die kaart zien. Op hetzelfde moment zag Devizes al zijn mooie plannen... met Dawson en Myers in duigen vallen... Tenzij hij Collinson het zwijgen kon opleggen. Door hem in de ravijn te storten. Nadat hij hem met die smerige harpoen had vermoord, ja. Maar wat hoopte die Vizes daarmee te bereiken? Hij wilde het land goed zelf hebben, maar eh, hij had geen geld om het te kopen. Dawson had het wel. En met z'n drieën maakten ze plannen om de kolonel zo ver te krijgen dat hij het land goed wel van de hand moest doen. Daarom zei hij maar steeds dat het zo slecht ging. Wou u dan beweren dat het goed gaat? Nee, maar toch niet zo afschuwelijk als hij ons wilde doen geloven. Wel, van die Matthew spijt het me. Echt. Ja. Ah, die was ook aangetast door de goudkoorts. Ja. Mevrouw De Divaises hield hem op de hoogte van wat haar man deed. Dat kwam hem van pas bij het gebruikelijke spelletje. Hij was van plan Maïs te chanteren. Het enige wat Maïs hoefde te doen, was het aan Divaises te vertellen. En die ruimte die moeilijkheid op met behulp van, uh, van dat dynamiet in dat schuurtje. En dat spul geeft een klap, mensen. Ja. Ik kan ervan meepraten. <laughs> Cheers, Cheers. Hé, wat zeggen ze ervan? Ja, wat zeggen van iemand die in een rechte lijn... een paar honderd meter naar beneden kijkt? Ja. <laughs> Waar zijn Meijers en Dolsen? In Inverness. Oh. inspecteur McNab. Ach, je zult er geen van beide van kunnen overtuigen, Daley... dat je wist dat de vijzers je vanavond achterna zou komen. En mij nog minder, Daley. Ja, het was een grote gok. Ik wist helemaal niet wat er precies zou kunnen gebeuren. Ik, ik kon toch niet voorzien dat die vijzers ongeduldig zouden... toen Maaier zo slecht had geschoten. Ja, voor die vijzers stonden het meest op het spel. Ja, zou ik wel denken. Twee moorden of een landgoed. En wat ja. dat roos nou doen? ja. Ah. Ik neem aan dat hij maar weer eens een speurhond zal huren. Hè? Maar één met een goeie neus voor goud. <lacht> maar als ik alles bij elkaar tel, geloof ik dat hij niet veel zal vinden. Zeker geen Nee, hey, Je kunt toch nooit weten. <lacht> nou, dat vind ik nog altijd zo verfrissend in Mavis. Ze blijft geloven in het wonder. Juist. <lacht> nou, de, de krant wacht op me. Kan ik iemand meenemen naar Glasgow? Nee, mij niet, mij niet. Ik geloof eh, ik ook in wonderen en daarom ga ik morgen verder. Op zoek naar een plekje waar ik nou eindelijk eens rustig kan gaan vissen. Oh, ja. uh, Burkhead bij Oelepool. Nou, dan uh, gaan we maar mee vissen. Waar, zeg je? Uh, Burkheadie bij Oelepool. Oele, uh, oele... Hoe weet jij dat? Oh, ik. Euh, ik ben een uurtje geleden eens op informatie uitgegaan. Och ken. Een heerlijke omgeving. Rustig en euh, geen sportje gehad. Dat is nog eens vooruitzien. Ja, wel, ja, wel maar ik zou toch zeuren, Ken. Ik heb ze meteen maar opgebracht. Doe maar. En ze kunnen onze week hebben. Alfred. Kleine heks. <laughs> Als deze politieman er iets van heeft begrepen... gaat de kleine heks niet mee naar Glasgow. Nee, nee uh, veel plezier in... Uh... Ollepool. Oh, uh, Meefus, en je bent ontslagen. Graag. Dag, Dick. Laten we nu wegwezen. En dan ben maar mee naar Glasgow. Dan ben je niet zo alleen. <lacht> Mooi ruil. Oh, jongens, jongens, alsjeblieft, doen we plezier. En ga ergens anders spelen. Hè? Dick heeft zijn verhaal. En uh, jouw hulp kan ik bij deze, uh, deze zaak best missen. Hè? Uh, kom ga maar, ga maar, uh, ga maar. Mavis en ik willen. Uh, Vissen. Goh. Yes. <schat> nou, misschien dan deze keer niet in het water. Zeg, maar. Graag. Nou, ik weet niet wat ik verdrietiger moet vinden. Een verliefde secretaresse of een verliefde speurhond. <slacht> Cheers, mijn vis. Cheers, Ken.